twee uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De politie in Sochi is een grote zoektocht begonnen naar een vrouw uit Dagestan die mogelijk van plan is een aanslag te plegen tijdens de Olympische Winterspelen. Flyers met foto's van de vrouw zijn uitgedeeld bij hotels en op de luchthaven van de Russische stad. Het gaat om een 22-jarige zwarte weduwe, de vrouw van een omgekomen militante moslim uit de Kaukasus. Ze is sinds vorige maand niet meer gezien in haar huis in Dagestan. De politie vermoedt dat de vrouw zo'n tien dagen geleden is aangekomen in Sochi. Dat zou betekenen dat ze al in de stad was voordat de veiligheidszones werden ingesteld. De Turkse premier Erdogan is in Brussel warm onthaald door zo'n 2000 Turkse aanhangers. Ze stonden bij zijn hotel in het centrum van de Belgische hoofdstad. Erdogan is in Brussel voor overleg met de Europese leiders. Hij zal later vandaag praten met onder andere de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en EU-president Van Rompuy. Het overleg is bedoeld om de betrekkingen tussen de EU en Turkije aan te halen. Vlak voor vertrek zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken dat het noodzakelijk is dat er uitzicht komt op een besluit over toetreding van Turkije tot de EU. Het is volgens hem geen overleg met een open einde. De burgemeesters van de tien grootste steden in Brabant en Limburg... willen dat Den Haag meer mensen inzet om drugslaboratoria op te sporen. Dat meldt Nieuwsuur. Zondag vroeg burgemeester De Pla van Heerle er al aandacht voor... na aanleiding van de vondst van een drugslab in een woonwijk in zijn gemeente. Ieder jaar worden er meer laboratoria voor synthetische drugs opgerold. Het weer op de meeste plaatsen is het droog. Minimaal liggen tussen 1 en 4 graden. Overdag blijft het vrijwel overal droog. Wel is het bewolkt en het wordt 3 tot 6 graden. En er staat maar weinig wind. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Miranda van Holland. Hele goedendag en welkom bij Dit is de Nacht, de editie van dinsdag 21 januari. Mijn naam is Miranda, Miranda van Holland... en vannacht wil ik met u praten over de donkere hoekjes van het internet. Na alle verhalen van afgelopen tijd over de NSA die al ons dataverkeer monitort... kwam deze week is het advies je webcam af te plakken. Ik wist niet eens dat ik er één had, maar het bleek wel zo te zijn... En deze week werd ook bekend dat mensen via Facebook... waar ik toch ook echt dagelijks gebruik van maak... voor duizenden euro's worden opgelicht. Hoe veilig is dat internet eigenlijk? Daar gaan we over praten vanaf drie uur vannacht. Maar dit uur ga ik eens proberen een depressie bij u weg te nemen. Of u hem hebt of niet, dat doet er niet toe. Vandaag was het, tenslotte, Blue Monday. De meest depressieve dag van het jaar. Dus met uw humeur op dit moment kan het gewoon niet al te goed zijn. Daar is onderzoek naar gedaan en daaruit is gekomen. Dat het vandaag de meest depressieve dag van het jaar was. De derde maandag van januari. Hoe dat nou komt, daar gaan we het straks over hebben. Eerst eens even luisteren naar die Blue Monday. Nee? Dan stel ik voor dat we gewoon een, een plaat draaien... Get to that wheel in space while there's time The fix is in You'll be a witness to that game of chance in the sky Je hoorde Donald Fagan. Een Blue Monday dus. De mijne ging vandaag redelijk geruisloos voorbij. Maar wat ik eigenlijk wil weten, hoe is Nederland Blue Monday doorgekomen? Daar ga ik zo meteen over spreken met de heer Ad Bergsma. Maar eerst nog eventjes dit. De derde maandag van januari staat sinds 2005 beter bekend als Blue Monday. De term is bedacht door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht een formule die aantoont dat juist deze dag... de dag is dat iedereen zich het meest depressief voelt. De bomen zijn kaal, de lucht is grijs, af en toe motregen. De dagen zijn nog kort... Hoe is het met humeur vandaag? Uitstekend. Terwijl het bloemman is. Ja, precies. U komt net naar buiten. Hoe is uw humeur? Um, beter toen ik naar binnen ging. Veel mensen lijden aan een winterdipje. Het weer is natuurlijk wat somber. De dagen zijn kort. En die goede voornemens van oud en nieuw... die blijken helaas opnieuw te hoog gegrepen. En daar voel je je naar bij. En die piek van depressieve gevoelens, die was vandaag. Dat heet dan Blue Monday. Hoe heeft u deze blauwe maandag doorgebracht? Heeft u stilgestaan bij Blue Monday? De meest depressieve dag van het jaar? Of denkt u, hmm, daar heb ik nou echt helemaal niks van gemerkt. Praat mee vannacht over Blue Monday, over depressieve gevoelens en winterdipjes. 0800-1121 gratis radio 1 telefoon, maar 0800-1121 mailen kan ook. Dat kan naar nacht.eo.nl En via Twitter praat u vannacht mee via hashtag dit is de nacht. Ik noemde zijn naam al net eventjes. Uh, mijn deskundige deze nacht op uh, dit gebied is Ad Bergsma, auteur van uh, 17 boeken over psychologische Psychologische onderwerpen als geluk, onze hersenen, um, psychotherapie. En specialist op gebied van positieve psychologie. Oftewel een geluksonderzoeker. Ad uh, Bergsma, een hele goede nacht. Ja, hele goede nacht. En, uh, Klinkt goed, hè? Ja, ja, dat lijkt me nou eigenlijk heel erg... Ik ja, bedoel, ik ben presentator geworden, maar als ik nu een banenswitch zou moeten bedenken... dan zou ik geluksonderzoeker wel heel leuk vinden. Ik ben er ook erg blij mee, ja zeker. <laughs> u bent... het, het, het is, een, het is een echt een serieus en mooi onderwerp om je bezig mee te houden. Wordt u er zelf ook gelukkiger van? Dat wil ik eigenlijk dan meteen even weten. Dat weet ik niet zo goed. Uh, ik doe ongetwijfeld dingen anders, maar ik ben er al zo lang mee bezig, zeker 25 jaar, dat ik niet meer weet uh, wat ik nou doe uh, en wat waar vandaan komt. Mm -hmm. Je moet het ook altijd vergelijken. Als ik radiopresentator was geworden, wat had ik dan geleerd, zeg maar? Ja. Dus of dat nou beter is of minder goed voor mezelf, dat weet ik niet zo goed. Dat is jammer. Ja, nou, en misschien ook maar gelukkig ook. Ja, nou ja, dingen weten en dingen doen is ook nog een verschil, hè? Ja, ja. volgens mij gaan we daar zo meteen nog wel even uh, over doorpraten. Wat ik eerst even wil weten, uh, uh, vandaag, Blue Monday, hoe was uw Blue Monday... Ik Werd vanochtend al heel vroeg gebeld of Bloemande echt bestond. Uh, en toen heb ik gezegd: Nou, zo uh, so, van. Ik heb het eigenlijk vergeleken met uh, die meneer, die Engelse psycholoog, die heeft dat verzonnen om mensen te stimuleren om een zonvakantie te. Boeken. Uh, dus zo van, dit is de somberste dag van het jaar, het weer is zo slecht, dat is slecht voor je humeur. Uh, dus boek een zonvakantie en dan komt het wel weer goed met je. Um, en dat dus op zich is het een heel erg goed geluk, want iedereen heeft het erover. En tegenwoordig, uh, je, je hebt ongeveer een evenwicht in artikelen. De ene zegt zo van, nou het bestaat niet. En de andere zegt nou het bestaat niet. Maar ondertussen uh, zie je het toch op deze dag, je ziet ook dat in verschillende landen... Deze dag als het ware gevierd wordt, zeg ik tussen aanhalingstekens, op verschillende dagen. Er zijn landen waar ze hebben gezegd, oh 6 januari was dit jaar de somberste dag. En anderen zeggen 20 januari. Daar blijkt al uit dat het een beetje speling op zit. En... Uh, in The Guardian, dat is een Engelse krant... Er werd mm -hmm. een vergelijking gemaakt met een formule voor het perfecte biertje. Uh, en in die formule komt dan 0,62 keer de kamertemperatuur in het kwadraat... 39 keer het aantal dagen voor je weer moet werken... Mm -hmm. uh, 62 keer het aantal mensen in je groep... Uh, de stemming van het moment, de muziekvolume... Uh, de snacks die er bij beschikbaar zijn, het voedsel wat er is... en al dat soort dingen samen maken dan het perfecte biertje... Mm. Uh, en vervolgens, dat wordt ook naar buiten gebracht. En het is natuurlijk ook een middel om bier te verkopen. Uh, en het is op zich aardig om te zien en heel grappig. Maar wat ze vergeten is het bier zelf. Dat zit namelijk niet in de formule van het perfecte bier. Wat natuurlijk heel curieus is. Maar als je dat doortrekt naar Blue Monday, wat hier niet in aanwezig is. In, in de formule, zo van het is somber. En dat is wat je gewoon zelf doet met je dag. Als je in bed blijft liggen of uh, hoe je er tegenaan kijkt. Als je in bed blijft liggen, dan wordt het wel een Blue nou, Ik heb de formule hier voor me staan. Ik, ik moet zeggen dat ik hem niet helemaal kan uitspreken. Maar ik zie W plus uh, D min D, maal T tot de macht Q. En dan ja, gedeeld klinkt door N. Dat is fantastisch, maar ja. dit is gewoon een klein beetje uh, onzin. Want de W staat dan voor het weer. En de D voor schulden. En de ande, nee, kleine D voor maandelijk salaris. En dan T voor hoe lang eh, kerst geleden was. En de Q voor de goede voornemens. Hoe lang je die volhoudt. En dan M als motivatie. Eh, eh, deze man heeft eigenlijk gewoon een beetje uit de nek zitten zwetsen, begrijp ik. De formule is een beetje uh, gezocht. Het is natuurlijk wel zo van de dingen die jij zegt. Uh, intuïtief klopt het heel aardig. Uh, zo van dat je... Goede voornemens mislukken, dat is echt heel vervelend. En dat is ook meestal standaard het geval. Uh, ik heb eerder wel eens het voorbeeld gegeven van mensen die stoppen met, willen stoppen met roken. De eerste keer lukt bijna mislukt bijna altijd. Uh, maar op zich is dat ook niet zo erg als je het daarna weer een keer probeert. Want elke keer dat het mislukt, leer je dingen er zelf van. Uh, dus als je nou je goede voornemen is mislukt en je denkt, nou dat betekent dat ik het vol, volgende keer anders moet doen. Of ik toch wat handen. Uh, handiger moet insteken en zo van nou, nu weet ik dat het op deze manier niet gaat, nu probeer ik het op de andere keer, dan is het helemaal niet zo erg als een goed vormnemen mislukt. Maar dan komen je we eigenlijk eh, neer op, op je instelling, hoe je je mentaliteit, hoe je er zelf tegenaan kijkt. Uh, dat is hetgene wat ontbreekt in de formule wat ja. een heel belangrijke factor is. Maar dat is ook een beetje te kort door de bocht, want er is nog een tweede belangrijke factor uh, en dat zijn je genen zo van of hoe blij je in het leven staat. Dat is volgens er zijn verschillende schattingen over. Nederlandse schattingen die zeggen 30 Amerikaanse schattingen zeggen 50 En wat het precieze getal is weet ik ook niet. Maar wat er in ieder geval zeker is, is dat je genen ook een heel belangrijke factor zijn. Dus of het nou Blue Monday is of niet, je genen die zorgen dat je bepaalde stofjes in je hersenen maakt en dat je ook al zitten omstandigheden tegen bij de een... die raakt daar makkelijker door van slag. Mm -hmm. uh, dat, dat herkent ook iedereen... bij zijn eigen kinderen of bij zijn collega's. Ja, dus sommige mensen... raken makkelijk van slag en die uh, dippen... eerder. En andere mensen... die zijn altijd stabiel in een blije humeur. Soms op het irritante af. <lacht> Ik heb ook meteen een aantal uh, mensen... in mijn hoofd, meneer Bergsma, als hij dat zo zegt. <lacht> nou. Dus, dus het is herkenbaar. En en en, diegene, en hoe je... tegen de wereld aankijkt, dat zijn echt... Nou ja, 80 tot 90 procent van hoe je je voelt mm -hmm. uh, en hoe je tegen de wereld aankijkt is eigenlijk te, te kort door de bocht geformuleerd. Het is niet alleen hoe je er aankijkt, maar ook wat je erin doet. Uh, en die factoren zijn totaal buiten beschouwing gelaten in de formule voor Bloemandé. Mm -hmm. Dat is net als dat je het ideale biertje beschrijft in een formule, uh, zonder dat je het bier zelf in ogen schouwt. Mm -hmm. Dat is een beetje kaal. Mm -hmm. um... Vannacht, het zou wel heel mooi zijn als, als luisteraars meepraten dit uur over Blue Monday. Het is net voorbij, um, maar, maar misschien heeft u wel te kampen gehad vandaag met Blue Monday, met depressieve gevoelens, waar veel Nederlanders blijkbaar deze maand tegenaan lopen. Of de formule nu klopt of niet, het blijkt toch wel een beetje iets typisch voor deze periode te zijn. En hoe blijft u als Radio 1 luisteraar een beetje vrolijk, een beetje goed gemutst. Hoe blijft u gelukkig deze periode? U kunt meepraten. Uh, en uh, Ad Bergsma hangt aan de lijn. Geluksonderzoeker, misschien heeft u vragen voor hem. Bel het gratis Radio 1-nummer. E Dat is 0800-1121. En praat vanavond mee hier in Dit is de Nacht. Ik ben op zoek naar uw Blue Monday-verhalen. 0800-1121. Vindt u het kolder Of denkt u, ja, daar zit echt wel wat in. 0800-1121. Um, wilt u het liever niet bellen? Nou, we zijn op per mail bereikbaar, nacht.eo.nl. En via Twitter praat u mee via hashtag dit is um, Meneer Bergma, ja? als die, die goede voornemens en het falen daarin zo'n grote rol spelen, moeten we dan niet gewoon stoppen met, met goede voornemens? Nou ja, dat, dat denk ik eigenlijk niet. Dat, dat, dat, uh, dat is wel zonde toch. Zo van als je bijvoorbeeld kijkt naar verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. De, de, de mensen die het uh, qua sociaal-economische status, om het deftig te zeggen, uh, um, niet zo goed getroffen hebben. Die zijn ook veel vaker te dik. En die, die worden gemiddeld acht of negen jaar eerder chronisch ziek. Als mensen die uh, hoog zijn opgeleid bijvoorbeeld. Mm -hmm. En Dat is toch een echt een enorm verschil. En een van de grote dingen daarvan is het eigen gedrag. Um, dus soms is het echt verstandig en handig om je eigen gedrag aan te passen. En op zich is het. Ik denk dat het ook heel verstandig is om als dingen mislukken. en als je je niet prettig voelt omdat iets mislukt is. Uh, om dat gewoon te zien als een signaal en als iets wat bij het leven hoort. En dat is niet per se verkeerd of zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat als. Nou, datzelfde stoppen met roken, als dat niet lukt. dat je op een gegeven moment je, je zelfvertrouwen erin een moeilijk. beetje. Ja. Ja, nee, maar, maar, maar als je het op rekent, uh, zo van, je hebt twee dingen nodig als je uh, dingen wil bereiken. Aan de ene kant is optimisme dat het uh, je op den duur zal kan lukken. Mm -hmm. uh, en dat geldt ook voor de meeste mensen als je dingen blijft proberen. is dus in Japan een spreekwoord van acht keer gevallen, nee, zeven keer gevallen, acht keer opgestaan. En dat is, dat, dat is, dat is een heel terecht spreekwoord als het gaat om goede voornemens en jezelf veranderen. Uh, dat is iets waar je rekening mee moet houden. Maar als je gelooft dat het. ...lukt en dat het zou kunnen lukken... ...dat geeft je de moed uh, om het te proberen. En als je aan de andere kant het idee hebt... ...het wordt moeilijk... Uh, ...dat wapent je tegen de, tegen de valkuilen... ...die je gaat tegenkomen. Mm. Als je alleen denkt, het wordt... Uh, ...komende zomer uh, ben ik superslank... ...en zie ik er geweldig uit op het strand. Mm. Uh, en het wordt een eitje... <laughs> Een beetje plat voorbeeld, maar er is onderzoek naar gedaan. Mm -hmm. uh, dat, dat zijn mensen die, ook al voor, beginnen ze met een dieet en gaan ze een programma volgen om af te vallen, dat blijken mensen die tegen de zomer waarschijnlijk zwaarder zijn, omdat ze wat ze willen bereiken al in hun fantasie consumeren, als het ware. Ja. En mensen die denken van, nou, het wordt toch niks, uh, die worden ook zwaarder, die schieten er ook niks mee op. Maar <lacht> mensen die, ja, maar de mensen die en die hoop hebben, en tegelijkertijd een reëel beeld voor die obstakels, dus wat je eigenlijk. Uh, die, die redden het vaker wel. Dus kennelijk heb je nodig zo van positieve gevoelens... Uh, die je helpen om dingen te veranderen en dingen te proberen. Dus die heb je echt mm -hmm. heel hard nodig. En je hebt negatieve gevoelens nodig om te laten zien wat er fout gaat. Ja, voor het reële beeld. We hebben volgens mij wat mensen aan de lijn. Uh, uh, Mark, een hele goede nacht. Goedenavond. Hallo, hallo. Hi. Heb je een fijne ja. Blue Monday gehad, Mark? Ja hoor, ik heb uh, de hele dag eigenlijk geslapen. Dus uh, oh, ja, dat... ik, rij, uh, ik rij in de nacht. Ah, Dus uh, dan, uh, dan heb je het voordeel dat je dus overdag slaapt. <laughs> ja, of het nadeel toch? Want een, een tekort aan zonlicht, daar worden mensen toch ook depressief van? Ja, maar dat valt wel mee hoor. Ik, uh, ik heb geen lichttherapie uh, nodig. Ik, hm. rij, uh, ik heb geslapen in Frankrijk. Ik ben nu weer terug in Nederland. En... Uh, Nee, dat gaat, dat gaat prima. Dat uh, nee, uh, uh, uh, maakt niet zoveel uit. Nou, welkom weer thuis, Mark. Ja. Wat is je vraag? Nou, ik had eigenlijk. Kijk, het, het verhaal, of tenminste het gevoel dat ik altijd heb. En is het, in januari heb ik daar echt heel veel. Dat, uh, ik vind die maand zo ontzettend lang duren. Normaal, uh, dan, dan heb je na twee weken. dan denk je oh, nog anderhalve week. Uh, en dan is de maand weer voorbij, weet je wel. Ja. En met, met januari heb je echt, dat zijn echt vier lange weken. En misschien het gevoel van, van uh, uh, ik denk naar 90% van de mensen, het een fijn gevoel vindt als ze op een gegeven moment weten van nou, hè, mijn salaris is weer binnen, de maand is weer om. Uh, ik kan weer geld uitgeven, ik heb weer, uh, dan heb ik weer een, een, een lekker gevoel. En ja, dat duurt nou, als gevoel zijnde, nog twee weken. Ja. Dus dat is best wel lang. En ja. is dat niet de, de één reden om te zeggen: van ja, dan draai je in een negatieve spiraal? Want ja, eh, altijd als je de maand om hebt, dan heb je weer eh, ja. geld. En dan kan je weer, eh, dus een positief gevoel daar. Maar, maar uh, nou, nou moeten we echt twee weken uh, nog wachten tot we dat gevoel hebben. Uh, ik begrijp ik het, Mark. Of... Ik, ik ga het eens even vragen, meneer Bergsma. Meneer Bergsma, uh, klopt het dat mensen de maand januari als een, een langere maand uh, uh, ervaren? Nou, het gekke van januari is... daarom is die formule over Blue Monday... ook zo populair geworden. Intuïtief... Uh, lijken ze heel erg te kloppen. En als ik naar, mijn eigen, naar mezelf kijk... moet ik zeggen, niet naar mijn eigen... als ik naar mezelf kijk, is het ook zo... van je leeft eerst... Het wordt, winkel, het wordt donker... en dan begin je te denken... aan kerstmis, dat is zo'n soort hoogtepunt... en de ja. nieuwjaars... en uh, daarna wordt het weer gewoon... en dan heb je al het idee... het gaat opknappen, maar dat duurt dan... best wel lang. Uh, en... Intuïtief merk je dat dat onprettig is. Maar tegelijkertijd, van kleine onprettige dingen. of kleine tegenslagen. daar zijn mensen eigenlijk heel goed tegen bestand. En, en dat je even wat krapper bij kast zit, dat is ook waar. Maar voor de meeste mensen kunnen daar gewoon heel goed tegen. en laten hun gemiddelde geluk daardoor niet beïnvloeden. Een voorbeeld ook zo van wat daarop lijkt. is zo van: er is door de gelukswijze is onderzoek gedaan. naar hoe mensen zich van dag tot dag voelen. Uh, en dan moet je invullen wat je per half uur op een dag hebt gedaan. Die heb je opgestaan. Uh, Mark heeft geslapen. Die is toen gaan rijden. En heeft acht uur gereden. En ik neem aan dat hij ied iedere twee uur even stil staat om uit te rusten. Uh, ik geloof dat dat moet van de wet. Uh, en dan kan je aan hem, vult hij precies in uh, hoe dat van moment tot moment vult. En dan kan je een gemiddelde nemen van een dag. En we zeggen allemaal tegen elkaar, maandag is de rotste dag in de week. Want dan moet je weer beginnen te werken. Mm -hmm. Maar als je naar het onderzoek kijkt... dan Lijkt eruit dat vrijdag de zondagse dag is van de week oh ja? en het weekend. Uh, dan voelen we ons prettiger, dan zijn de meeste mensen vrij. Maar vrij, uh, maandag beginnen we met redelijk uh, met energie aan de werk, oh, ja. uh, aan de werkweek. Aan het eind van de week beginnen we een beetje moe te worden. Uh, zitten we er een beetje doorheen. En dan hebben we kennelijk de, de, de minst gelukkige dag. Uh, maar dat klopt niet met onze intuïtie. Hmm. Dus, de, dus de feiten en de intuïtie loopt niet altijd samen. Nee, ik begrijp het. Uh, uh, Mark, heb je zo'n een beetje een antwoord gekregen? Ja, ja. Ik zeg al, de, de meneer die bevestigde ook... van inderdaad uh, initiatief het gevoel van dat het een lange maand is. Uh, dus dat klopt al dat ik, uh, dat ik daar niet de enige in ben. Nee. En uh, ik zeg al, um, uh, ja, als je probeert dingen te doen... Um, uh, als je een hekel hebt aan dingen om ze dan te doen uh, moet ik zeggen uh, dat je dan uh, uh, als je weet dat je iets moet doen waar je een hekel aan hebt dat toch met aandacht en plezier te doen dat verhelpt het feit dat je daar tegenaan neemt ja. en ik zeg al, werken is op zich geen, uh, geen straf hè? dus uh, <laughs> Ja, daar ligt het toch een beetje aan wat voor werk je hebt Mark maar volgens mij ben jij heel gelukkig met je baan ik ben zeker gelukkig. Ik zeg altijd zo, je moet altijd zorgen dat je uh, minder weekend hebt uh, dan dat je werkt. Dan is het goed. Want iets wat, ja, maar de, iets, wat, iets, wat, iets wat heel, maar af en toe voorkomt, dat is leuk. Ja, nee, dat en is waar. Nou, uh, als je nou vijf dagen weekend hebt en twee dagen werk, dan, uh, dan is ga je het, het opdraaien. Dat is niet goed. Mark, dan ik dan hoor het al, jij... De, de, Jij hebt helemaal geen last van Bloom Monday. Jij hebt hele positieve genen. Mark, dankjewel. je is uh, werk je. Ja, bedankt. Dag. <laughs> en volgens mij hebben we nog iemand aan de telefoon hangen die ook een, een leuke Bloom Monday heeft gehad. Een hele goede nacht met Miranda. Hallo. Oh, nou, dat was zo'n leuke Bloom Monday dat ze er stil van zijn geworden. Um, Tom. Ah, daar ben je. Hallo. Ik zet even de radio. Ja, dat is heel fijn. Uh, Tom? Ik heb met heel veel plezier geluisterd naar de, naar de beschouwingen van de deskundigen. En eh, ook leuk dat hij die parallel toch een beetje, geloof ik, heb met de wet van Murphy. En, en dat is ook, daar ben ik laatst tegengekomen, dat is ook een formule van een hele bladzijde uit een klein blokje. En eh, ja, de kern is dan dat een ongeluk, eh, vaak een ander ongeluk... Uh, vergezeld. Mm. Maar het hoeft niet. Ik kan, ik kan met de hamer op mijn, op mijn duim staan, daar gebeurt er alles. En daar kan het die week ook bij blijven. <lacht> en, nou, uh, en, en die factor weer werd erbij genoemd. Hè? Nou, als het nou prachtig zomer-winterweer uh, was, yeah. of wat ik ook het, benoemde, stel dat het vandaag de 11 steden toch zou zijn. Ja. Dan zou niemand het hebben over, nee. over de Blue Monday. Dat is waar. Het, wo het wordt een beetje gecultiveerd. Uh, op de Radio 4, de klassieke zender, werd de hele dag vrolijke muziek uitgezonden. <lacht> op geleide van een artikel in Trouw, wat ook daarover ging. Daarom weet ik ook dat het van 2005 afkomstig is, die, die bloeman En bij ieder stuk, vrolijke uh, overturen of wat dan ook... Uh, hoe heet het? Werd gezegd: ja, het is iets voor Blue Monday. En je houdt die vrolijkheid. En het, een beetje het gekunstelde van 't is vandaag een droeve dag. Voor de muziekwereld werd het ook een droeve dag. Hmm. Ja. Omdat vandaag overleed Claudio Abado. Een hele goede, vind ik, prachtige dirigent. Maar goed, dat, dat zijn dus de dingen eromheen. Maar um, uh, eigenlijk vind ik dat, ik zou toch van maandagdip willen willen spreken. Hè? Want als je het echt vergelijkt met een met een uh, depressie. Mm -hmm. uh, ja, die, uh, die, de Schaatser Groothuis, die zei eens een keer, die had ook een depressie gehad. Ik heb dat ook gehad. Mm -hmm. En die zei op een gegeven moment van je kunt je dat nog wel herinneren, maar je kunt het niet opnieuw invoelen. Want ja, zo'n depressie is toch, wel, uh, is toch wel wat meer dan. Uh, ja, ik heb trouwens een pretje pret dan een dipje dipje. vandaag, hoor. Ik ga straks eventjes wat, wat uitgebreider met meneer Bergsma praten... over, over het verschil tussen een, een depressie en, en, de, en de dip van, oh, van de Blue Monday. Dus blijf vooral luisteren, Ton, want dan gaan we zeker nog ja. eventjes eh, wat verder... Mag ik nog een voorbeeldje noemen van... van uh... De virtuele kater, zeg maar. De feesten zijn afgelopen. en nou, Het is misschien nee. een wat Brabants voorbeeld, maar het, het speelde tijdens de carnaval. De kinderen die, die erbij waren van vrienden van ons, die mochten dus drie dagen, vier dagen alles eh, ja. binnen grenzen. En eh, als woensdag moesten we de was doen, stofzuigen, et cetera, et cetera, et cetera. En toen waren de kinderen verschrikkelijk schrijnig. Die hadden ook een soort... Blue Witness ja, dat, dat, dat klopt. Maar, maar daar komen volgens mij ook andere factoren bij kijken... als alcohol ja, ja, ja. En, en oververmoeidheid. Ja, daarom. Oké, laat het Een goede nacht, hè? Ja, goeiemiddag. We gaan even luisteren naar wat muziek van Advanced Joy. Dit is Riptide. I was scared of the dark. Scared pretty girls and starting conversations. All oh, my friends are turning green. Yeah, the other magicians are sister in their dream. Sir mamma world mashi muziek op deze Blue Monday-nacht. Je hoorde Julien en Claire en Ella. En volgens mij, Peter, heb jij ook een remedie gevonden voor Blue Monday? Een hele goede nacht. Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. Wat heb je vandaag gedaan? Nou, mijn, uh, mijn vrouw was verleden jaar overleden. En uh, ja, het zou dus voor mij best een, uh, een Blue Monday kunnen zijn. Ja. Uh, maar ik, ik was verleden week met een nieuwe date begonnen. En ik had haar één, uh, één keer in een café ontmoet. Een koffie gedronken en... Uh, ik dacht gisteren, ik dacht vanmorgen dus meteen, uh, ik ga er bellen en, uh, en probeer het verder uit te bouwen. En uh, nou dat lukte. Wat leuk. Ze, ze, ze kwam vrijdag met mij te eten om, om nog verder kennis te maken. En uh, dat gaf me meteen een heel goed gevoel. Uh, ja, was dat juist ook omdat het Blue Monday was, dat je dacht, hey, dit is echt de dag om had, dit ik, om dit te doen? Ik, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik hoorde het dus op de radio ja. uh, vanmorgen. En gistermorgen dus. En uh, nou, ik denk dat ga ik meteen, uh, meteen wat tegen doen, eigenlijk. En, uh, en dat is me goed gelukt. Goed verhaal, Peter. Ik wens je heel ja? veel plezier, vrijdag. Weet je al wat je gaat koken? Uh, ja, ik denk dat ik ga een rotti ga koken. Oh, nou ja, ja, ik, ja, ik hou van lekker eten. Dus uh, als ik je deed, was ze ook heel blij zijn. Oké, okay, nou, <laughs> Veel plezier, vrijdag. Dank je wel, Peter. Tot ziens. Okay. Tot ziens. Jack, hallo. Hoi. Hallo. Jack, ja. Het zit tussen de oren, ja. zeg jij. Ja, weet je wel. Um, mijn werkweek bestaat uh, uit vier nachten werken, vier vrij. Dus ik verspreng steeds één dag. Mm -hmm. Ben ik vorige week op, ma op uh, wat, wat, wat, wat, we zeggen, donderdag begonnen. Ben ik nu afgelopen vrijdag begonnen. Yeah. Volgende week begin ik op zaterdag. En de laatste dag voordat je vrij bent, ja, ben je meestal uh, meer moe dan de eerste. Ja. Dus ja, het valt gewoon op de laatste werkdag... voordat je vrij bent. Ja, dat is eigenlijk en... precies hetzelfde als wat u daar straks zei... meneer Bergsma, dat, het, dat eerder die vrijdag die dip met zich meebrengt. En in dit geval bij Jack verspringt die dag dan natuurlijk elke keer. Nou, ja, weet je, ik denk eigenlijk dat een dip... ik weet niet of het geval van Jack is... Zo van dat je je minder prettig voelt, is niet direct een dip. Er zitten wel allerlei nuances in het weer, zo van... Uh, en wat Ton eerder zei voor de, voor de muziek eigenlijk... hij zegt zo van ja, uh, welke dag het precies is... Zo van alsof we van tevoren weten dat deze maandag sombere dag is. Mm. Vorige week hadden we nog een dag die 26 graden warmer was... als dezelfde dag een jaar eerder. <laughs> ja. 26 graden, ja, dus deze understand. dag er zit een speling op van 26 graden. Ja. Het kan stralend zonneschijn zijn, het kan de hele dag regenen. Ja. En we zijn somber omdat het vandaag zo grot weer is. Ja. Dat, dat is gewoon niet waar. Ja. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, meneer Bergs, maar dat um, ik, ik vind januari ook altijd een beetje een moeilijke maand. Uh, ja, maar dat is ook weer een verschil. Zo van, als, je, als je kijkt naar onderzoek, dan zie je wel, als het licht afneemt, uh, dat, dat voor mensen die daar gevoelig voor zijn, uh, dat je een afname in het humeur ziet. Ja, en, en, en dat ben ik maar dat, ook. Maar dat, ik dat heb er dit jaar dus minder last van. En ik heb het idee dat het is omdat het minder koud is. Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat's, want uh, ik doe het niet zo goed op kou. Uh, hoe zit het met jou, Jack? Heb jij last van kou? Nou, ik, uh, ja, ik ben mobiel surveillant. Ik zit dus in de beveiliging. Ja? Ik zit het grootste gedeelte van de nacht in de auto. Dan kun je het niet al te gek heet stoken, want iedere keer als je uitstapt, ja. krijg je dan krijg je een klap. klap. Ja. En ik vind het zomers inderdaad ook prettiger. Ja. En mijn, uh, mijn voorland is: ik moet nog 18 maanden en daarna mag ik, god beter, met pensioen heb ik nooit geen winter meer, want ik zorg dat ik gewoon vier maanden of vijf maanden per jaar weg ben. Heel ik goed. dan dus, als jij. Ik, moet het niet hebben van de kou. Nee, nee, nee, voor jou nooit meer een Blue Monday. Dankjewel, Jack. En uh, uh, nou, succes nog die laatste 18 maanden dan. Ja, dat gaat helemaal lukken. <laughs> Zet hem op, hè. Het is soort nachtprogramma. Dat is heel fijn. Dankjewel. Het was vandaag Blue Monday. Het is net voorbij. Hoe blijft u een beetje vrolijk en goed gemutst in deze periode? Heeft u tips voor uh, deze uh, tijd? Uh, praat mee vannacht... Misschien heeft u vragen voor uh, mijn deskundige van vannacht... geluksonderzoeker Ad Bergsma. U kunt bellen met het gratis Radio 1-telefoonnummer. Dat is 0800-1121. Of mailen nacht@eo.nl Of Twitter via hashtag nacht. Meneer Bergsma, um, ik, ik begrijp dat sommige mensen zich... Um, beter kunnen gaan voelen door het feit dat ze weten... Uh, dat het Blue Monday was... En dat zag je wel in de reacties, uh, onder de stukken, onder Blue Monday, en uh, dus op zich is dat ook niet zo gek. Zo van, als je uh, denkt, over wat is er met mij aan de hand? Oh, het is normaal, het hoort erbij, dat valt al gerust. Mm. Uh, dus je voelt je, je hebt niet alleen gevoelens, maar je hebt ook gevoelens over de gevoelens die je hebt. Uh, bijvoorbeeld, als je net je kind geboren is, dan moet je denken, oh, nu moet ik me geweldig voelen, en juist het Ik maar het gevoel dat het normaal is en het een onderdeel is van hoe, van hoe je leeft... dat kan wel een beetje helpen Meneer geval. Bergsma, mag ik u voortaan gewoon zo'n beetje... ik heb dat elke maand, een, een dag of drie... ik denk dat meer vrouwen dat hebben... dat je dan ook echt denkt... nou, ik zie het allemaal even niet meer zitten... En, en, en ik heb niks om aan te trekken. Echt dat soort, dat soort primaire gevoelens, die, die steken dan de kop op... en daar kan ik dan niet zo goed... Uh, uh, uh, weerstand tegen bieden. Uh, en dan ben ik niet zo nuchter als, als u op dit moment opzomt. Het is altijd heel makkelijk uh, om het te beschrijven. Het is altijd veel moeilijker om het te doen. Ja, dat is zo. Hoe, hoe werkt ik het bij uzelf? Niet. Want u bent dan deskundig. Kan u uzelf vermannen als u uh, denkt, oh, ik, ik, ik ben een beetje echt aan het sombere? Nou, op zich, als je, je emoties zijn altijd heel sterk en ik neem dingen ook over. En tegelijkertijd uh, helpt het wel een beetje... Uh, op een moment dat je uh, denkt... oh, nu nemen mijn emoties over... en nu neem ik het allemaal wel erg serieus. En dat komt omdat mijn emoties het overnemen. Dus dan ervaar je het eigenlijk hetzelfde... maar er zit toch een, een soort buffer omheen... en dat zie je eigenlijk... is dat hetzelfde als wat mensen proberen aan te leren... met mindfulness, medit meditatie. Zo van dat je... hé, hey, wat gebeurt er nou met me? En dat je het met een soort geïnteresseerde aandacht... ...bekijkt van hoe je je voelt en dat je bij dat gevoel blijft en dat je er niet tegen vecht. Uh, en dat je denkt, oh, dus, ja, nou, nu voel ik dit en uh, gewoon wat leuk, waar zou het vandaan komen, wat ja. interessant. Dus en als al... je met die houding naar je eigen gevoelens kijkt, uh, dan, dan zijn ze minder geneigd zich vast te zetten. Analytisch eigenlijk naar je, naar je eigen... Uh, nou, de, de, ja. uh, an gedeeltelijk analytisch, maar ook nieuwsgierig met open aandacht nieuwsgierig met open aandacht. Ja. ja dit klinkt inderdaad heel, uh, heel zen, maar... En, en niet zoals ik... Uh, s ochtends uit mijn bed stap. Nee. Ben ik ook nog nooit bij geweest? Veel nee. dus <laughs> Nou, Laat dat. Ja, ik ben blij dat dat ook. Misschien moeten we dat nog even zo houden, meneer Berg. <laughs> er komt een, een, een vraag binnen van een luisteraar die wil weten um, of het iets met de stand van de maan te maken heeft. Want zij heeft begrepen dat als, um, uh, nou ja, dat, dat dat de volle maan ook invloed heeft op hoe wij ons voelen. Kan dat zo zijn? Ik heb nog nooit één onderzoek gezien van waar uh, geluk en hoe je je voelt direct gerelateerd is uh, aan de stand van de maan. En die variaties heb ik nog nooit in onderzoek bevestigd gezien. Mm. Maar ik heb het wel vaker gehoord dat vooral mensen die hoogsensitief zijn, uh, dat die beschrijven dat ze er last van hebben. Dus het is uh, een beetje dubbel antwoord. In het, uh, ik heb niet heel goede gegevens om te denken dat het wel of niet waar is. Uh, en ik heb niet definitieve bevestiging, maar ik heb het wel vaker gehoord. Is dat niet een interessant onderzoek? Een keer, ik lig bijvoorbeeld standaard elke volle maan wakker. Altijd. Ja, maar waar komt dat vandaan? Zo van als je, uh, dat is inderdaad een heel interessant onderzoek. Uh, ik weet niet hoe nuttig het is voor, zeg maar, om als wetenschapper daarmee bezig te houden. en als mensen, uh, Wie zou je ervoor willen betalen om dat te doen? Dat, ja, dat, dat, oh... Dat is, dat, nou ja, ik zit, in, Jammer. Ik, ik zit jouw feestje. Te bederven. Ja, het lijkt me zo fantastisch. Maar, maar, maar, maar, maar het, is, het is ook heel erg ingewikkeld onderzoek. Als je aan mensen vraagt bijvoorbeeld: Hoe heb je vannacht geslapen? Uh, dan zeggen ze: Oh, ik heb heel de hele nacht liggen woelen. En als je, je vervolgens in de slaaplaboratorium legt en je legt een van die plakkers op hun hoofd. Uh -huh. uh, en dan zegt de, de, de een die hem langer wakker ligt: die zegt, oh, ik heb lekker geslapen vannacht, prima. En Degene die korter wakker ligt, die, die kan het gevoel hebben uh, dat hij heel slecht geslapen heeft. Dus je hebt een enorm verschil tussen de objectieve kwaliteit van de slaap... Uh, en de subjectieve kwaliteit van de slaap. Oh, dus als je al dit met. soort dingen... Uh, het wordt altijd gruwelijk ingewikkeld. Dan moet je eerst gaan vragen... Nou, uh, wie slaapt er allemaal slechter? En dan mm -hmm. heb je een soort beeld van wie dat heeft. En vervolgens uh, zou je het objectief moeten bekijken... en dan ben je heel veel geld kwijt. En dan uh, vervolgens... Uh, kan ik tegen jou zeggen, nee hoor, het is niet, of wel of niet... Gemiddeld, de gemiddelde mens slaapt 1,3% slechter met volle maan bijvoorbeeld. Nou ja, dan weet je nog niks, toch? Uh, nou, meneer Bergsma, het laat me zo mooi geleken. Maar dan maar weer terug naar die Blue Monday. Um, hoe weet je of je last hebt van uh, Blue Monday-syndroom... of dat er sprake is van misschien een, een winterdip... Uh, of een misschien wel serieuze depressie of depressieve gevoelens? Het heel veel vragen tegelijkertijd. Hey. Um, en ik, ik zit even te denken waar ik zal beginnen. Uh, een depressie is een vrij serieuze aandoening. En daar, daar heb je ook weer allerlei gradaties in. Um, de, en als je, wat, wat je bij een depressie als wezenskenmerk in ieder geval hebt... is dat je het minimaal 14 dagen achter elkaar moet hebben... gedurende het grootste deel van de dag... en gedurende... Uh, de, de, ...de meeste dagen van de week. Ja. Dus dat je echt... Dus ...een Blue Monday kan per definitie... ...geen depressie zijn. Het kan hooguit... ...een, een heel klein onderdeel... ...nou laat het even kwantificeren... ...5% van een depressie zijn, zeg maar... Uh, ...en dan is het geen Blue Monday... ...omdat het gewoon de, de algemene stemming is. Als je dan vervolgens... ...je vroeg ook naar een winterdepressie... ...van winterdepressie... ...dat dan zie je een soort relatie zo van... Uh, ...je weet het van jezelf... ...van andere winters dat het uh, vaker... Terugkomt en wat je vaak ziet is dat mensen ook minder energie hebben. Ja. Uh, en dat dat een vrij... Uh, dat dat ze langer slapen, dat je niet uitgerust opstaat, dat soort dingen. Uh, dat, dat zie je vaker bij een winterdepressie. En als dan het weer opknapt en het licht weer beter wordt, dan gaan ze uh, weer vooruit. Oké, okay, en, en, okay. dus, dus nou, dat is in ieder geval een goede analyse. Langer dan 14 dagen je heel erg somber voelen, dan is het misschien tijd om naar de huisarts te gaan. Lijkt me duidelijk. Uh, we hebben iemand volgens mij aan de telefoon hangen. Een hele goede nacht met Miranda. Hallo. Hallo, Ellen ben zie ik. ik, ik, ik uh, ja, ja, ik zie hier in mijn misschien. Dag Ellen. Ellen. Goeienacht. Hoe dag was je Blue dag. Monday? <laughs> ik vind het zo onzin. Ik vind het net ziens Valentijn en dat soort flauwekul. Nee, ik vind uh, misschien ben ik veel te nuchter daarvoor, ik weet het niet. Ik me in één keer te binnen. Toen ik vijf vijftien was, toen zei mijn vader, toen moest ik zo nodig op weer zeggen, het is helemaal niet leuk. En toen zei hij, kind om nou één ding. En ik, was, ik werd er een beetje kwaad op toen hij dat zei van, het, is, het leven is helemaal niet leuk. Ik keek hem aan en ik dacht, hmm En toen zegt hij van, kijk, als je ervan uitgaat dat het leven niet leuk, leuk is, dat er heel veel nare dingen gebeuren, dat de wereld keihard en vreed is. Dat mensen lang niet altijd even aardig zijn. Dat mensen elkaar bedriegen, beliegen en weet ik wat. En hij was heel negatief in het opnoemen. En toen zei hij, als je dat weet, dan zul je de mooie momenten veel meer koesteren. En zul je niet de hele dag alsmaar het allemaal leuk willen hebben. Dat zie je op momenten ook. Het moet leuk zijn. Ja. Moet en je moet gelukkig tisch zijn. Tisch geven. En je moet gelukkig zijn. Maar en Ellen nou, heeft dat het dat geholpen bij jou, dat advies van je vader? Ja, heel erg. En zo heb ik mijn kinderen ook opgevoed. Dus, dus uh, <laughs> elke ochtend zei je tegen ze: Let op, het is een rot leven. Oh. Nee, ik ben nooit zaggerijner. Ik vind het zelf gewoon idioot dat ik nooit zagrijnig. ben. Want huh. die meneer net zei: huh? zit natuurlijk ook hier in gene. Mijn vader was ook een rasoptimist. Maar hij was ook heel realistisch. Als ik een dag maak plannen en als de dag dan tegen zit, denk ik: Nou ja, het zei zo, morgen opnieuw. Iedere dag is het nieuw. Ja. En hij zei, hij zei ook altijd van die mooie dingen: Dan zei hij van. Besef goed dat je bewust leeft. Want deze dag die je nu beleeft, komt nooit meer in je leven terug. Het zijn van die tegeltjeswijsheden, hè? Daarmee zijn ze niet nou, minder is... waar, hoor. Maar dat zijn een aantal van die dingen... die moet je gewoon uh, ja. aan de muur hebben. Ja, hij had echt hele fijne dingen... Had hier in die opvoeding. En uh, met gevolg: ik heb gigantisch veel in mijn leven meegemaakt. Omdat ik ook altijd zelf heb gezocht. Ik liever het leven op me afkomen. Ik heb de meest gekke dingen gezien beleefd... en meegemaakt met mensen... En ik hou van mensen, al zijn het doorrakken soms. <laughs> en eigenlijk heb ik alle dagen, ik sta blij op en ik ga naar bed. En dan denk ik soms eens even wat somber. En als ik eens een beetje een dipje, wat je dat noemt, heb, dan onderga ik dat gewoon. Klaar. Ik weet dat ik ongesteld was. Dat is nu wat minder. Maar als ik dat vroeger sterk had, dan dacht ik altijd van, hmm. Ik zei op een gegeven moment tegen een van mijn kinderen, hij zei, man, wat ben je gestild? en een man heeft en niemand houdt van mij. Ik dacht, zo voelt dat. No. Zo. <laughs> en toen pakte hij mijn armjes om mijn nek... en toen zei hij van, ik hou van jou. Mm. Kijk, zulke kleine dingen. Mm, je, kunt, je kunt het leven zelf mooi maken. Als je dat wil... en je toont inzet om gewoon van elkaar te houden... en het voor elkaar over te hebben. Maar als ik op toch een beetje de hysterie zie... van, het moet snel, het moet hard... het moet wild. Ja. Mensen zijn totaal... bij zichzelf aan het wikker raken, Dat vind ik gewoon naar. Je moet mooi, je moet... Intelligent zijn, je moet en het, je krijgt dan een soort leerboekenwijsheid zonder dat je intern voelt naar je eigen capaciteiten. Ik zit nu bijvoorbeeld heel erg veel boekhoudwerk te doen, want ik vooral vroeger op de dag dat ik niet rekenen kon. Uh, ik kan en... rekenen dat donderd. Uh, ik ik Goh, wil even, ik wil jouw punt eventjes even tegen meneer Bergsma aanhouden. Um, ja, meneer ja. Bergsma, ik, ik hoor Ellen zeggen. Um, in de eerste plaats vind ik Ellen heel erg uh, positieve insteken hebben. Uh, en en uh, melancholische mensen als ik trekken zich daar uh, graag aan op. Want dat helpt ook zeker. Maar uh, ik hoor Ellen ook zeggen... je moet je uh, gewoon ook neerleggen bij, bij dingen... dat dingen soms gewoon even niet leuk zijn. En dat het dus ook niet altijd leuk of geweldig of gelukkig hoeft te zijn. Is het, is het zo dat we misschien depressiever worden... naarmate we het idee hebben dat we gelukkiger moeten zijn... Nou, je, je hebt wel wat bijwerkingen als je per se gelukkig wil zijn en als je het heel snel wil zijn. En een van de bekendste daarvan is als je denkt, ik moet gelukkig zijn, dat je dat een beetje onhandig gaat zoeken. Zo van in de vorm van, uh, andere mensen moeten mij gelukkig maken en ik hoef niks aan hen te geven. En als je juist naar onderzoek kijkt, dan is het vaak handig om iets aan anderen te geven en iets zinnigs met je leven te doen. Mm -hmm. uh, in, als ik een voorbeeld mag geven van een experiment, Amerikaanse studenten die hebben 25 dollar gekregen en dat gewoon onverwacht. En studenten zijn niet zo rijk. Dus dat is, dat is best een groot bedrag. En daarvan zeiden ze, nou koop iets voor jezelf en moet je aan het eind van de dag even invullen hoe je je voelt. En tegen anderen zeiden ze, koop iets voor een ander. En degene die iets voor een ander gingen kopen, daarvan was hun stemming meer opgeklaard als voor zichzelf voelen. Dus als je zoekt naar geluk en je denkt, nou, ik moet geluk hebben en daar moeten anderen voor zorgen en ik moet, uh, alleen ik ben belangrijk, dan oogst ze juist minder geluk. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, uh, dat sluit aan bij wat uh, Ellen. Ellen net zei over uh, verbinding zoeken met andere mensen. Ja, duidelijk. Uh, Ellen, mag ik je bedanken? Mag je nog één ding zeggen? Zeker. Dat is precies wat, uh, wat meneer net zegt. Ik heb, ik heb was een jaar of 22, en toen dacht ik, jeetje, ik leef eigenlijk alleen maar voor een ander. Mijn vader was ook zo, hoor, die kon alleen maar geven. En ook wel ontvangen hoor, dat gaat niet om. Maar die was altijd zo van, help een ander voort. En, en altijd samen willen werken. En dan het liefst een beetje, eerst elkaar trekken en op de achtergrond. Gaan zitten genieten hoe een ander via jou het geluk vindt. Nou, dat is een zade gevoel. Dan ben je eigenlijk altijd gelukkig. Hmm, goede tip. Door, door, alleen maar, door alleen maar te nemen, word je niet gelukkig. Dan, dan voel je je eigen leven niet meer. Als je als je geeft, dan, voel je, dan zie je dat je ander gelukkig is. Dan ben je het zelf ook. Ellen, en, volgens mij ben jij ook een geluksonderzoeker. Ik weet het niet, maar ik hou van mensen. Ik kom ook altijd compromis in. De zwaarste discussies komen er altijd wel weer uit. Ellen, ik, ik ga je bedanken, want ik heb ook nog Jenny aan de telefoon hangen. En, en die wil ik ook nog even een plekje eh, dacht geven. Dacht. Dankjewel, Ellen. Nou, Goeienacht. Doeg, doeg. Uh, Jenny... Hallo. Hallo. Ja, voordat het uur voorbij is, wil ik jou ook nog eventjes spreken. Je hebt geen tijd om depressief te zijn. I is dat iets waar je tijd voor moet maken dan? Ja, want uh, ik ben chronisch ziek. Ik heb bijna altijd pijn en, en uh, mijn behandelingen. En ik moet uh, op tijd eten. en Ik heb een bepaald ritme. En daar past een bloem onder, niet, niet in. Ik hoorde het pas vanavond. Ja, en toen was het alweer voorbij, dus je hebt het helemaal niet meegekregen. Nee. Maar heb jij dan nooit, als je, als je zo ziek bent, euh, nooit last van depressieve gevoelens, dat je de balen ervan hebt? Ja, maar daar heb je niet een speciale dag voor. Nee, die, dat kan bij jou natuurlijk, ja, dat kan bij iedereen altijd En zijn. je weet dat je, dat je er het nog wel weer overheen moet, want... Je moet door. Je helpt jezelf er niet mee. Ja, ja. Jenny, dank je wel. Graag gedaan. Een hele goede nacht. Oké, okay, hetzelfde. <laughs> uh... Meneer Bergsma. Ja? We zijn zo langzamerhand richting het einde van uh, dit uur uh, aan het gaan. Um, mag ik u nog vragen om een paar, uh, u bent natuurlijk deskundige als uh, geluksonderzoeker zijn er een paar, een paar gouden tips voor mensen die, die wel een beetje last hebben van de Blue Monday? Nou, niet tegen de derde maandag van volgend jaar. Je hebt hem het hele jaar alweer gehad. Het lijkt me de eerste goud. Je hebt de ergste dag gehad. Ik kan het alleen maar meevallen. van. <lacht> is ook een goeie, dus een he? beetje analoog aan wat je van Teck zei over je trouwdag. Dat is de mooiste dag van je leven. Nou ja, dan weet je alvast dat de rest <lacht> niet meer zo goed wordt. Het is een soort redenering, zeg maar. Dit is dus, dus ook wat je er in je hoofd maakt. graag zeg, is uh, koop een boek wat ik heb geschreven, bijvoorbeeld over gelukkig werken. Um, maar dat is een heel flauw antwoord. Nee hoor, dat en mag ik, best. En ik heb op mijn website, dat is, dat is een wat serieuzer antwoord, dat boek, uh, daar sta ik ook erg achter en dat zou ik ontzettend enthousiast vinden. Maar dat is uh, natuurlijk ook gewoon puur reclame dat ik dat zeg. Maar op mijn website, dat is www.grootsegeluk.nl Daar staan 14 levenskunstjes. Uh, die heb ik zo genoemd, omdat ze. niet uh, omdat het een eenvoudige beschrijving zijn. Het zijn geen ingewikkelde dingen, maar waarvan het echt is aangetoond dat ze soms een beetje helpen. Mm. Uh, en een van die dingen uh, is bijvoorbeeld voldoende bewegen. Uh, dat, dat is zeker ook in de winter. Zo van Als je last hebt van somberheid in de winter, dan is het handig om echt naar buiten te gaan op het moment uh, dat het daglicht wordt. En voor mensen die echt ook gevoelig zijn voor een winterdepressie... die je vaak te maken met licht. Maar mm -hmm. dan zie je in landen waar het koud is en waar veel sneeuw ligt... dan heb je dan weer meer licht. Uh, en daar gaat het dan weer beter mee. Dus dat zijn, zijn interessante dingen. En wat voor dingen wil je nog meer weten? Zoveel nou, ja, bewegen, doe iets voor een ander. Uh, maak één keer in de week een dagboekje en schrijf drie dingen op... die gebeurd zijn die dag waar je dankbaar voor bent... Oh, meneer Bergsma, volgens mij heb ik al oh, meer dan genoeg uh, tips van u inmiddels. Uh, uh, geluk, zei u? Ja. nl. Ja. Dat heb ik genoteerd. En dat gaan we ook nog eventjes twitteren via hashtag Dit is de Nacht. Mag ik u hartelijk danken. En mag ik u een hele gelukkige nacht wensen? Ik ga lekker slapen. Dank <laughs> meneer Bergsma. Dank je wel. Tot ziens. Ja. Wij gaan naar het nieuws van drie uur.